Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam hebben mensen bloemen gebracht naar het plein... waar gisteren een moeder en haar dochter van 14 dood werden geschoten. De verdachte zou daarna ook brand hebben gesticht bij twee huizen. Deze vrouw heeft een café bij het plein. Zij zegt dat het flink schrikken was gisteren. Ja, allemaal sirenes die zich lopen naar de deur en te kijken... en dan zie je ineens die brand. Ja, de mensen die lopen allemaal door elkaar en die willen gaan kijken en doen. Ja, de politie ging natuurlijk alles afzetten en... Uh... Ja, het zal het vandaag wel het gesprek van de dag zijn natuurlijk. Heel de dag zou je niks anders horen. De schutter ging na de schietpartij op het plein naar het Erasmus MC. En daar schoot hij een docent van 43 neer. De verdachte is Fouad El, een student van het Erasmus... die eerder is veroordeeld voor dierenmishandeling. Op zijn telefoon zijn beelden gevonden van mensen die worden neergestoken. Een keer wat goed nieuws voor je bankrekening. De inflatie is deze maand weer wat afgenomen. Die is nu 0,2 vergeleken met vorig jaar. Dat betekent dat de prijzen ietsjes hoger zijn, maar dat de boel wel aan het afkoelen is. Dat komt vooral doordat energie goedkoper is geworden, vertelt economiecollega Roland. Een jaar geleden was natuurlijk met name de gasprijs enorm hoog. En die is nu echt vele malen lager. En dat zien we heel duidelijk terug in die cijfers. Het gaat echt om 38 lager. Boodschappen zijn wel nog een stuk duurder dan een jaar terug. En er zijn steeds minder kinderen lid van een sportclub. De afgelopen vijf jaar nam het aantal jeugdleden in negen op de tien gemeenten af. Blijkt uit cijfers van sportbond NOC NSF, waar RTL Nieuws over schrijft. Het zou onder meer komen door corona. En ken je die scène in politiefilms waarbij agenten moeten stoppen met achtervolgen... als de boeven de grens over zijn? Nou, in het echt is dat niet zo. Al moesten agenten wel wachten om iemand op te pakken. Dat mocht namelijk niet in het buitenland. Met België en Luxemburg zijn er nu afspraken over gemaakt, zegt de politie in Limburg. Als die heerlijke politie erachteraan zit, dan hoeven ze aan de grens niet te stoppen. hoeven ze de zaak niet over te dragen aan een Belgische politie. In de tussentijd vragen ze natuurlijk wel versterking aan in België. Ze kunnen dus de grens over zonder drempel en ze kunnen hun acties ze kunnen hem gewoon oppakken. Ook gaan Nederland, België en Luxemburg beter samenwerken na een aanslag. En het weer nog veel wolken en af en toe wat buitjes bij 18 tot 22 graden. Eind van de middag, dan zijn er opklaringen. En morgen is het droog en er is dan ook flink wat zon bij een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 de afsluitdijk richting Heerenveen tussen Breeslanddijk en Zand. Dus 3 kilometer file, 5 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 denken wat is hier nou weer aan de hand. Wat een gek muziekje voor de vrijdagochtend. Maar dat heeft een reden. Bij de tweede editie van EVG Rust aan de Kust brengen Beb Sweris en Dolly Tempierik, ondergetekende dus, een, uh, weer een Fijn programma, maar met twee heel speciale gasten. Ik mag niet zeggen dat het enger zijn... maar ze houden zich wel af en toe bezig met enge dingen. Bij ons aan tafel in de studio hebben we Françoire... Ik ben de achternaam weer kwijt. Nou, we gaan het straks van haar zelf horen... Frans Waassen in ieder geval en Arnold Jan Scheer. En uh, we gaan van alles horen over het Halloweenfeest. Het is nog wel nog niet, nog niet zo ver, maar er is zoveel over te vertellen voor ons dorp. Want Frans Waassen gaat iets ludieks organiseren en dat zou wel eens heel gezellig uit kunnen gaan pakken. We gaan het daar straks over hebben, maar eerst gaan we natuurlijk luisteren naar onze echte intro. Die Beb en ik altijd gebruiken voor ons programma. Daar komt ie. Ja, en excited zijn we wel weer vandaag in deze studio. Want oh, oh, het belooft weer een heel leuk programma te worden. En. Uh ik geef het woord even aan Beb. Want Beb is van de interviews, zeg maar. Zeg maar. Misschien ik er ook wel even tussendoor kom zo af en toe. Nou, graag. <laughs> nou ja, ja, in ieder geval... we gaan gewoon heel gezellig kletsen met elkaar... over een heel leuk evenement... wat aanstaande is. En we hebben hier natuurlijk in de studio... autoriteit Arnold Jan Schier, die veel meer over het... evenement zelf kan vertellen... en de geschiedenis. Beb, ja, ik geef jou ja, het ja. woord... Ja, ja. De, de dagen worden korter. Heerlijk vroeg donker. Morgens mist over de duinen. We komen al helemaal in de sfeer. Uh, wij in Nederland kwamen vaak niet verder dan Sint Maarten. Zo in november dat er kleine kinderen met een lantaarnetje langs de deur trok. Maar... Ik heb het eventjes gegoogeld, dol. 48% van de Nederlandse bevolking viert tegenwoordig Halloween. En dat moeten er veel meer worden. En dat moeten er meer worden, want het is natuurlijk een heerlijk feest. Een internationaal feest. En uh, daar gaat de Françoise Redelaar, die we zwaan mogen noemen... iets over vertellen. Want jij wil in Zandvoort iets organiseren. Klopt. Wat kunnen wij verwachten... Rond Halloween. Een Halloween-parade. Oké. Okay. En wat, uh, hoe, hoe stel ik me dat voor? Uh. Um, nou, het is wel even leuk om te vertellen hoe dat is ontstaan. Want we zijn een aantal jaren geleden eigenlijk met een groepje vrienden... die allemaal erg van verkleden houden. Ja. Zijn we parades gaan lopen in Amsterdam en in Haarlem. En um, nou ja, met corona was natuurlijk alles stil. En na de corona hadden we zoiets van... ja, maar we willen verkleden. <laughs> Maar waar? Waarom doen we dat niet in Zandvoort? Dus toen zijn we met een groepje vrienden vorig jaar de straat op gegaan. En uh, dat was eigenlijk best wel een groot succes. En uh, zo doen we dit jaar weer en we hopen dat we wat meer te kunnen uitbreiden in Zandvoort. En je zegt een groepje vrienden, maar hoe groot is zo'n parade dan? Hoeveel mensen lopen daar mee? En... Um, nou, vorig jaar zijn we met een groepje van denk ik 10, 15 vrienden zijn we begonnen. En er sloten dus heel veel mensen bij aan. Zowel kinderen als uh, volwassenen. Ja. En ja, dat was hartstikke leuk om te zien. Echt uh, hoeveel moeite gedaan was en hoeveel mensen verkleed waren, geschminkt waren. Uh, mensen die ook uit Haarlem Heemstede kwamen. Nou, ik denk dat we toch wel met een leuk klein clubje door Zandvoort heen uh, zijn gelopen. En um, ja, dit jaar leek me echt leuk. Als de horeca zich daar ook wat meer betrokken uh, bij voelt. Mm -hmm. En allemaal iets leuks organiseert op zijn of haar terras. Ja. En uh, mensen daar misschien ook wel verkleed zitten en ons aanmoedigen. En dat we eventjes komen spoken op het terras of in het café of waar dan ook. Dat moet toch kunnen, hè? want ik weet wel dat mijn buren lantaarnetjes buiten neerzetten... om die Sint-Maartenkinderen te lokken. Ja, precies. Dus dat is dan een heel leuk idee om ook ja. op die terrassen lantaarnetjes neer te zetten. Ja. En wat leuk. Dat lijkt me echt een geweldig idee, want we lopen vanaf het station. Daar verzamelen we. Maar wacht even, we en wanneer? Het is op zaterdag 28 oktober. Ja. En we verzamelen om acht uur op het station van Zandvoort. Ja. En van daaruit gaan we om half negen uh, lopen. Via de Haltestraat. En uh, via de Haltestraat zeg maar, naar Kerksplein. Dan via de, de Kostenstraat uh, Dorpsplein... Uh, eindigen we bij het wapen van Zandvoort. Uh -huh. Zodat we eigenlijk alle uh, horeca-plekken wel een beetje uh, langslopen. Zeg maar. ja. En, ja. en de horeca... Is er al door jou natuurlijk geïnformeerd. Dus die zijn waarschijnlijk al bereid gevonden om het gezellig te maken op de terrassen. Heb je al een beetje idee? Uh, ja, we hebben toevallig... Uh, ik heb een oproep gedaan op onze Facebookpagina. Ja? En we hebben al heel veel leuke reacties uh, gekregen. Sowieso uh, doet het Wapen een uh, houten eindfeest, zeg maar, als we aankomen. Oké. Okay. Met uh, DJML KNG. En dat is een hele ja, leuke mix van een DJ en een VJ-duo. En uh, ja, daar gaan ze gewoon één groot feest maken. Uh, Vincent van Friends die heeft me gisteren uh, laten weten... dat zij een, uh, een lasershow buiten houden. En jo. ook een, uh, een DJ, Generous, zeg maar laten draaien. Dus daar is ook een heel leuk feest na afloop van de parade. Um, sowieso Brasserie Sin die heeft... Uh, te geven dat ze het terras gaan versieren... en een Halloween menu doen. En even kijken wie heb ik nog. Oh ja, lunchbreak. Dat was heel erg leuk. Die benaderen we vanochtend. Vertel, wat gaan jullie doen? Die zijn normaal alleen overdag openen. Uh, maar nu gaan ze zelfs ook open... en gaan ze het hele terras versieren. Te gek. Dus iedereen is daar eigenlijk toch wel... Heel leuk. Om daar dus als ik, niet, als ik niet aan wil sluiten ga ik lekker zitten. Ja. Met een drankje bij ja. een kaarsje. En dan zie ik en jullie langskomen. Gaat gebeuren. Ja. Ja. Ja. Heel erg leuk. Ik, ik ga het heel even onderbreken. Uh, we gaan even naar een, een, een, uh, weer een geschikt liedje luisteren. Denk ik tenminste. Ja en over Halloween ja. gaan we straks met Arnold Jan praten. over ja. Halloween. Daarom. We zitten hier allemaal alsof we het allemaal snappen. Maar dat komt nog. Ja. They're all together, Wookie, the Addams family. Their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream, the Addams family. Neat, sweet, petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on, the Adams family. Ja, dat hebben jullie natuurlijk allemaal herkend. Het uh, liedje van de Adams Family van de film. En uh, we zijn hier nog steeds in de studio met Frans en Arnold Jan. En Frans heeft ons zojuist verteld over de plannen voor 28 oktober in het dorp... om uh, met, een groep, uh, met een groepje mensen helemaal verkleed door het dorp te gaan lopen... en alle terrasjes langs te gaan... En de oproep is eigenlijk uh, om allemaal naar die terrasjes te komen... en lekker verkleed te gaan zitten. Zodat als het groepje aankomt, dat er misschien een klein feestje kan ontstaan. En uh, dat er aan het eind bij het Gasthuisplein ook daadwerkelijk een afsluitfeest is... Hè, bij het Wapen van Zand, Klopt. Ja. Uh, nou is dat dat Halloweenfeest uh, natuurlijk niet zomaar ontstaan. Daar, daar is geschiedkundig nogal het een en ander aan vooraf gegaan. En daar ligt vast en zeker wel iets aan ten grondslag. En daar zijn we natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar. Dus Beb, je mag al je vragen afguren op, op Arnold Jan Scheer. Die uh, daar best wel het een en ander van weet. Arnold Jan. Ik heb uh, toen ik wist dat je kwam natuurlijk gegoogeld, gezien dat jij ontzettend veel hebt gedaan al, ook voor de Nederlandse tv en dat jij heel erg bezig bent op dit moment om uit te diepen de zwart-wit tradities die wij in Europa heb je, je nu opgericht uh, hebben en die wij helaas ook allemaal een beetje aan het afkalven zijn... ja, ik zeg er helaas bij... omdat het altijd mooi is om tradities te koesteren... maar met het oog op uh, de gekwetstheid van uh, de, onze donkere broeders en zusters... zijn er dingen nu heftig aan het veranderen... er mag niet meer zwart gesminkt worden... Uh, we moeten het allemaal in een ander jasje gieten... Halloween is een soort spookfeest... ik heb gelezen, het komt uit de Keltische cultuur... het is Amerika... het waait nu zachtjes met een aardig windje onze kant uit. Wat kun je, kan jij daarover vertellen aan ons? De achtergrond van Halloween en de spannendheid ook ervan. Ja, nou ja, uh, Halloween is een, uh, inderdaad een Keltisch feest. Uh -huh. En het is, uh, uit, komt dus uit, uit Engeland. Uh -huh. Maar het is naar Amerika gegaan met uh, de, de inwoners van Engeland... die daar naartoe zijn gegaan. En uh, het is weer teruggekomen vanuit Amerika naar ons. En in die loop der tijd is het behoorlijk veranderd. Maar de, het is, uh, het is, dat Keltische feest is uh, eeuwen, uh, ja, duizend jaren oud. Ja. Uh, heel vroeger kwamen al die volkeren, zoals Germanen, Kelten en zo... die kwamen van achter de Caucasus... Uh, uh, als, uh, als een soort strijdvolkeren. En die namen die cultuur mee. En waar het om gaat is dat uh, als het donker wordt. Don de donkerste tijd van het jaar aanbreekt. En het begint te stormen en zo. Ja? Dan uh, de, de, de, de begint het te waaien. Dan... Uh... Oh, oh, oh, oh, sorry, sorry jongens. Ja gaat het nou wat naam ja? ja. te spaten. En het begint te waaien. Ja, dan... dan? Ja. Wat doen die volkeren dan? dan uh, nou ja, wat, wat heel algemeen is in heel Europa... is dat mensen in uh, uh, geloofden... en nu nog eigenlijk geloven hier en daar... dat de doden naar de aarde terugkeren. Ja. Dus de overleden voorouders. Uh -huh. En er was een heel grote... Uh, uh, in de prehistorie... een grote dodenverering. Van de, uh, van de, de, dus men ging begraafplaatsen bezoeken enzovoort. Uh, maar men... Uh, men daar zat ook een soort angst bij. Natuurlijk ja. als die doden. Want die konden ook wel wispelturig zijn. Okay. Want zij zorgden voor de moraal. Is dat, is dat wat we nu nog in, in Mexico uh, meemaken? Ja, dat, dat die is... avond voor uh, ja. alle zielen dat ze naar de begraafplaats gaan. Want wat jij me nu schetst, is ja. dus eigenlijk nog in ja. Mexico. Ja, het dat, dat, dat heet uh, de, de dag der doden. Ja. En het is ook een vrolijk feest. Want men viert de dood. Ja. Men viert de overledenen. Ja. Want het zijn... Uh, uh, ze, ze brengen voorspoed en ze brengen geluk en ze brengen uh, uh, vruchtbaarheid. Oké, okay. de doden. Ja, de oh, doden. Ik dacht de, altijd dat je daar een levende vent voor nodig nou, had. Het is, net als met, <laughs> het is net als met snoeien, Dolly. Je snoeit en dan komt een nieuw takje, hè? Ah ja ja ja ja. ja, ja. <laughs> ja, ja ineens, ineens herinner ik me dat ik ook wel eens een doodje heb gehad. Ja. Ja. Maar, hey, sorry, vertel verder. Nou ja, het is een dood en herlevingsfeest. <laughs> ja, ja ja. Maar het is zeer verwant. Aan, uh, het is inderdaad hetzelfde, als, maar alleen ook weer geëxporteerd naar Mexico uh -huh. uh, en uh, naar Amerika. Ja. Maar wat wij hier in Nederland hebben en in Europa, dat is eigenlijk zijn de originele feesten. Okay. Dus Sint Maarten is een veel originele feest uh, waarbij kinderen uh, langs de deuren gaan en een liedje zingen. Maar uh, ze hebben dan een pompoen waar een lichtje in zit. Ja. Uh, maar die, vroeger schijnt dat een... Schedel geweest te zijn, waar een lichtje in was. Nou ja, onze feesten, wij zijn natuurlijk, een, ja, niet natuurlijk, maar wij zijn nog een christelijke cultuur, die zijn natuurlijk gerelateerd aan het christendom. Ja. Sint Maart is de heilige Martinus. Maar in hoeverre is Halloween dan ook nu door ons zo verdraaid dat het aan het. Is dat omdat het de avond voor aller zielen is? Ja, het is de allerheilige en aller zielen. Ja. Uh, uh, en, en Dus alle, eerst alle zielen en dan aller heilige geloven. Ja, zo is het. En dat was de tactiek van de kerk. Daarom mocht het heidense feest gevierd worden. Ja. En 6 december was de sterfdag van Sint-Nicolaas. Okay. Het dus het, en datzelfde principe gebruikten ze dus bij uh, Halloween. Uh, en datzelfde principe gebruikten ze ook bij de vaste tijd. Dan moest je... Eerst uh, uh, mocht je het vieren. En daarna moest je boete doen. Ja, ja, ja. Uh, omdat je het gevierd had eigenlijk. Want het was heidens. Dus het moest uitgebannen worden. Dus, dus hoor ik je zeggen. Als ik, ik denk altijd snel. De, christelijke, de christenen. Met name het katholicisme. Heeft het geconfiskeerd. Ja. Heeft het feest naar de hand gezet. Ja. Maar in sommige streken in van Europa. Hebben ze het ook uh, uh, ingekapseld. In het heilige feest. Ja. Zoals bijvoorbeeld bij de Krampus in Oostenrijk. Een ja. Krampus is dus ook een heel demonische figuur. En dat was, het, dat was de duivel, dus het kwaad. Ja. Dus het kwaad moest uitgebannen worden. En daarna kon je dan weer met een schone lei uh, beginnen. En dergelijke, uh, ik heb me dus wel enigszins verdiept in Halloween... En, ja. uh, uh, uh, maar het, het feest zoals in Amerika wordt gevierd... ken ik ook alleen maar van, uh, van films en zo. Ja, dat aan wordt gebeld en dat die akelige kindertjes roepen... trick or treat. Ja, trick, treat. dan ga ik je nu pesten. Ja. Of treat, je kan het afkopen met een snoepie. Ja, ja. Zullen we er een muziekje over laten gaan, dol? Uh, laten dit, we dat maar om, doen. Om, om ik dit is dus uh... allemaal te verwerken. <laughs> ja, ik heb een mooi uh, nummer gevonden, omdat jij zei: het is uh, Arnold Jan. Het is ontstaan in uh, Engeland, en daar heb ik eigenlijk wel een liedje over, omdat het uh, zich afspeelt in Londen. looking for the Stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. Huh, I'd like to meet his tailor. Walking with the Queen doing the werewolves of London, I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen uh, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pinia, collada, Trader Vicks. His hair was perfect. Nah! Helelijk feest. Werewolves in Drop blood. Ja ho. Ja ho. Zo, zo, zo. Dat waren de werewolves in uh, Londen. Uh, hey, jij blijft er heel vrolijk bij hoor, Dol. Ik hou van Halloween, <laughs> echt waar. Ja nee, ik vind het uh, een van de leukste feesten van het jaar. We hadden uh, vroeger uh, bij de uh, golfclub... Uh, daar werden achter in de duinen, de duintjes daar. Daar werd altijd een optocht. Nee, niet een optocht. Daar werd een traject uh, samengesteld ja. gesteld, en daar kwamen een heleboel mensen op af uh, de bankmakers, zeg maar. Die werden allemaal hartstikke goed geschminkt en verkleed. En uh, ja, daarna kwamen de kinderen met hun ouders die het moesten ontgelden. En, uh, <laughs> ja, ik vond dat geweldig. Zo door die donkere duinen met wat kleine lichtjes her en der. En dat je dan kinderen moest laten schrikken en de stuipen op het lijf jagen. Yeah. En, en, vooral natuurlijk de kinderen die met een van... Uh, kom maar op, weet je wel. Ja, ja. ja, ja. ja je ik, moest er nu ik, echt op, stoer zijn. Ja, we hadden, we hadden een uh, jongetje die kwam daar en die wilde niet meer verder. Die vond het te eng. En uh, die schaamde zich daarvoor. En toen, uh, toen zei ik, laat hem maar hier, wij letten wel op hem. En toen ben ik met hem gaan zitten op een bankje. En toen zei ik, weet je, je hebt twee, twee soorten mensen met Halloween. Dat, dat zijn de bangmakers en de bangwezers. Ik zeg, en jij bent geen bangwezer. Jij kan er niet tegen. Dus jij bent een bangmaker. Ik zeg, dat hebben wij ook. Wij kunnen er ook niet tegen om bang gemaakt te worden. Dus daarom zijn we bangmakers. Gaan we en bang toen, maken. Ja, toen, toen heeft hij dus helemaal meegedaan. Hij oh, heeft helemaal goed. een rol gespeeld met een van de... Uh, um, van de zombies, uh, dat die zogenaamd opgegeten ging worden. Nou, hij vond het prachtig. Dus eigenlijk klopte het wel. Het is uh, toch heel mooi dat je iemand kan laten weten... je kan ook een bangmaker zijn. Ja. Wat uh, ja. De parade, Zwaas, kom ik weer even bij jou. Uh, bang maken. Uh, hoe zijn de mensen verkleed? Wat, wat, wat moeten we ons erbij voorstellen? Is het bangmakerij? Ja, toevallig we in ons uh, groepje ook een beetje die discussie... van moet het allemaal heel erg uh, angstig zijn en bloederig. Doodshoofd. Ja, en, en, en, ja, ja en, en kunnen kleine kinderen daar dan tegen? Want dat was ook de vraag van een aantal ouders. Mijn kind is nog heel erg klein, is het heel erg eng. Ja. En ja, wij vinden het heel erg leuk om, om creatief bezig te zijn... en, en ja, mooie kostuums te maken. En het, is, het is eng, het is Halloween, maar het is niet vol met bloed. Nee. Althans... Beetje, uh, een beetje Adams Family sfeer. Ja, Dolly liet dat net al even langskomen met de, ja. Met de titelsong. Ja? Dat kan. Ja, iedereen geeft een beetje zijn eigen creativiteit eraan. Ik heb zelf, heb ik ieder jaar een uh, ander kleurthema voor mezelf. Dan uh -huh. nou, een keer in het goud geweest. Een keer in het rood. Kijk. En uh, een keer in het zwart-blauw. Vorig jaar. Dat komt uh, al wat vrolijker over. ja. Ja, vorig jaar was ik als semermin uh, in het zwart met goud en blauw. Dus ja, ik vind het heel erg leuk om creatief bezig te zijn. En het is ja. ook eigenlijk ook een beetje de oproep van... ja, een gooi je creativiteit eruit, maak iets spannends, iets engs. En uh, ja, ik, ik vraag me ook af, en dat is misschien ook een leuke vraag voor Arnold... is het de bedoeling om met Halloween altijd doodeng verkleed te gaan? Ja. trick or treat. Ga ik ja. je bang maken, ik geef me een snoepie. <lacht> In het algemeen is het uh, in, bij dit soort feesten... Het, al die feesten zijn verwant, hè? Die mm -hmm. hebben dus bijvoorbeeld Halloween is verwant... Aan, ook aan Sint-Nicolaas. Uh, en eh, bij al die feesten uh, is het de bedoeling dat men... Uh, uh, het, is, het zijn oorspronkelijk inwijdingsfeesten. Het zijn dus uh, kinderen... ik heb dus heel vaak ik heb in heel Europa gereisd... en ja. uh, overal zie je dat kinderen heel bang gewaakt worden uh, uh, in, in uh, Italië, Zuid-Italië. Daar worden uh, hele baby's... die worden uh, door duivels uh, uh, die heel hoog in de lucht zijn... Uh, worden ze opgetild en do door de ouders aangegeven. Wacht en even de... voor... Hoe ze, hoe, duivels hoog in de lucht? Ja, ja nou, de, ja, dat is. Is dat met techniek ge, dat is gerealiseerd? Dat ja. oh, is een Het is een uh, middeleeuwse processie ja? uit de okay. tijd dat mensen nog ongeletterd waren. Uh -huh. <clears throat> en dan, uh, dan werden uh, tafereelen uitgebeeld in de lucht via, en dat gebeurt dus nu nog jaarlijks, via stangen. Uh -huh. En daar zitten dan engelen en, en, en, en, en duivels uh, en heiligen. Oh, okay. Bijvoorbeeld uh, Sint Maarten ook, uh, Sint Nicolaas en zo. En dan worden die kinderen die worden aangegeven door die ouders... en dan worden ze door die duivels opgetild. Ze zitten aan stangen en ze lijken in de lucht te zweven. En, dan, uh, worden en die worden dan razendsnel pikzwart gemaakt allemaal. En dan schrikken ze zich een ongeluk natuurlijk. Maar na een paar jaar hebben ze dat meegemaakt... en dan zijn ze eraan gewend. Het is dus een soort inwijding, een initiatieriete. En dat is het ook. Het is, uh, kinderen worden geleerd om niet bang te zijn, eigenlijk. Aha. Uh, want, en alle, om alle angsten weg te houden bij kinderen. Dat, uh, ja, dat, het zit gewoon heel diep, diep in, in, in. Het bang maken is heel, heel eng. En heel eng zijn ja. is, zit heel diep in de mensen. Nou ja, wat Dolly daarnet zegt. Dat is, ja, dat is heel opvoedkundig. Je kan ook zelf de bangmaker zijn. Maar dit soort dingen, die, die beangstigen mij bijvoorbeeld wel... hoe je het vertelt. Ja. Geen trauma's. Geen uh, aanklachten jaren later. Me too. Ik heb ook in de lucht gehangen. Dat allemaal niet. Je, het, het werkt. Ja. ja, het werkt. Nou ja, ik, ik, ik kan me herinneren... Dolly vertelde net dat verhaal. Maar ik, ik, toen wij een, ik, ik ben theatermaker ook. Uh -huh. ik, heb, uh, ik heb een voorstelling gespeeld op Oerol. Uh -huh. Dat is een festival op Terschelling. En daar, uh, die heette Sunderum. En dat is geno genoemd maar het, naar het feest daar. Waarbij men ook zich zo verkleed, zoals bij Halloween. Heel eng. En uh, toen, uh, toen was ik zo geïnspireerd... dat mijn dochtertje die, ons dochtertje, die was uh, uh, een jaar of zeven of zo... Of, en die mocht toen een uh, horrorfeestje geven. En toen heb ik ze zo bang gemaakt. Uh, ik, ik, ik had ze dus een doodskist... En die, daar ben ik in gaan liggen. En toen werden ze eerst werden ze in, uh, drie keer rondgedraaid met geblinddoekt. Mm -hmm. Wat een soort, ook een oude inwijding is. En dan werden ze in een, in een heel donker verlicht met bl black light en zo. En dan ging die kist heel langzaam open. En dan zat ik als een soort duivel, als een soort... Dracula? En, en Dat was mijn, heel heftig hoor. Ja, toen zei mijn, mijn <laughs> de moeder van, hè, mijn, mijn vriendin, die zei... Uh, de moeder van haar, die zei... Van, uh, en al die kinderen die waren echt doodsbang. En toen zei ze van... Nou, nou moet je ophouden. Ja, Nou tegen, die tegen mij is dicht op. en zand erover. Ja. <laughs> maar ik vind dus dat... Kinderen veel te soft worden opgevoed. Oh, okay. Dus een, een beetje angst mee geconfronteerd worden... dat, dat hart ze ook een beetje. Als je ze erbij koestert. En in de Halloween-optocht wordt het niet zo eng bloederig. Hoor ik net van Zwaas. Uh... Nou, iedereen is uiteraard vrij... om zich zo aan te kleden. Dus die denk dat Halloween... bij, uh, hoort, bij, uh, ja. bij hem hoort. Ja. Dus, uh, maar ik vind het leuk... Uh, om er een creatieve uiting aan te geven. En uiteraard is het eng. Ja. zeker. Parade, parade. Ja. Halloween-parade is natuurlijk... eng en spannend... Hoort ook om deze tijd van het jaar. Uh, dan, jij zegt het is gerelateerd aan Sinterklaas, die hele Halloween. Ja. Sinterklaas uh, werd begeleid door Zwarte Piet in ons land. Ja. En in Duitsland was, inderdaad, werd hij begeleid door een duivel. Ja. Met een, uh, met nee, in een, Nederland vroeger ook, hoor. Met een heel eng been, ik weet niet meer. Uh, knecht, een figuur. Knecht Rubert was een duivel. Ja, Rubrecht. Ja, en, en, en dat heb ik gehoord van mijn Duitse familie. En hier. Uh, hier hadden we Zwarte Piet. Daar hebben de zwarte, uh, onze zwarte broeders zich aan gestoord. Want die voelden zich geplaagd. Hoe sta jij dan tegenover die, dit soort tradities? Je doet zelf... sluit je op in een kist, gooit hem over... en maakt de mensen bang. Ja. <laughs> dus met andere woorden, we moeten wat harder zijn. Moeten we ook harder zijn ten opzichte van... de gekwetstheid van medeburgers. Terwijl het een oude traditie is waar ja. geen kwaad mee in zin is. Nee, dat is, dat is... Wat, wat heb jij ons daarover... Te leren? Nou, ontzettend veel. Ik maak er films over, okay. documentaires. Ja. En uh, daar ligt er een, die is Engelstalig, maar ik, er komt binnenkort een uit en die heet Zwart Gemaakt. Mm -hmm. en, uh, en dat gaat dus ook over de, dat, dat gegeven dat men in Amerika denkt dat het iets te maken heeft met, uh, uh, uh, uh, uh, met sla slavernij, mm -hmm. met, uh, met, met transatlantische slavernij. En daar heeft dus niets mee te maken. Het, is een Europese, het heeft een Europese oorsprong. Dus wij moeten eigenlijk heel trots zijn... op al die Europese feesten die wij hebben. En die, die worden op afgelegen plekken... waar de kerk niet zoveel invloed had... worden ze nog steeds uh, gevierd. Mm -hmm. en, over, en, over, en mijn documentaire gaat het erover... Dat het, dat het uit de, de ver prehistorie komt... en dat het uh, uh, eigenlijk geluk brengt. Het, het, de, de, de, de, de, het een soort. Het zwart maken van het gezicht brengt geluk okay. in Europa. Maar in Amerika denken ze dat het met uh, blackface te maken heeft. Dus met ras, racisme. Ja. En dat is niet het geval. En ik heb in, mijn, in, de, in mijn documentaire komen vers, verschillende deskundigen, ook Amerikaanse deskundigen, aan het woord. Mm -hmm. En die onderschrijven dat, dat het. Uh, zeggen allemaal dat het dus geluk brengt juist. Ja. Zouden wij de, andere, de mensen nog op andere gedachten kunnen brengen? Wees niet gekwetst, het gaat niet over jou. Het is een oude traditie. Ja. Uiteindelijk hoop ik niet dat de reeds gestorvenen bijzonder beledigd zijn met ander zielen en woedend door onze straat te gaan. Van, ik ben belachelijk gemaakt. Maar zwart is ook wel gerelateerd, en nu hebben we het echt over, weer even terug naar Halloween is gerelateerd aan het duister, aan het spannende, ja. ook wel aan het kwaad, aan de duivel. Ja, maar dat is vooral een kerkelijke insteek okay, geworden. Dat, dat is een kerk. Dat is katholiek. Insteek. Ja, en, uh, want wat heidens was, dat was het kwaad. Ja. En dus, dus dat heeft mij willen uitbannen. Het is ook een diercultus. Er zitten heel veel, uh, veel dierfiguren in. En bijvoorbeeld dat paard is heel belangrijk. Ha? Uh, want die, die, die oude heiligen die kwamen ook met het paard, op een schimmel. En uh, in, in, in, in Wales ben ik geweest uh, bij de Mummers Place... waar men zich ook zwart sminkt. Maar daaraan gerelateerd is weer het skeleton horse. Ofwel het skeletpaard. En dat brengt, uh, gaat de deuren langs. Dat de deuren langs gaan is ook heel belangrijk. Ja. En dat zingt dan een lied. En wordt dan beloond uh, voor het zingen van een lied. Van een gedicht eigenlijk. En dus het is een hele oude traditie. Uh, die, die, die we moet, inderdaad moeten koesteren. Wat cultureel erfgoed is. Ja. Althans... Het in, in dat deel van, van de wereld en is nu overkomen waar je naar ons. Dus we kunnen ook mensen die aan de optocht mee willen doen motiveren om zich als paard te vermommen. Ja. Ja, leef, je uit. leef je uit. Sommige ja. mensen hebben ja. hun gebit al mee. Hè? Ja. Ja. Ja. Maar ja, ge dieren zijn ook heel belangrijk. Ja, ja oh, natuurlijk. De, ja. de duivel heeft horentjes. Hè? Ja, precies. In onze ideeën. Nou, als ik het zo aanhoor... Uh, zijn we eigenlijk met die roetveegpieten... een verkeerde kant op gegaan. We hadden dus uh, onze Zwarte Piet... Uh, in moeten ruilen voor duiveltjes. Dat, nou ja, dat, nou was, in Duitsland ah, al, dat was, nou, was in Duitsland al te doen gebruikelijk. Al, ja, al. Al. We, gaan zo, we gaan zo verder jongens. Ja, en nou beginnen we met het eind. Maar dat is, dat is voor mij natuurlijk weer niks nieuws om met het eind te beginnen. En ik krijg mijn nummer gewoon niet lekker opgestart. Nee, die willen. Nou ja, goed. Doen we deze: Michael Jackson, Man in the Mirror. Oh, oh, oh. I'm gonna make a change. For once in my life. It's gonna feel real good.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 broken by Met Man in the Mirror. Uh, en yeah, ja. Take a look at yourself. and make a change. Nou dat is dus uh, uh, wat we allemaal uh, straks weer gaan doen. Hè, in de donkere dagen. Ja. Met de feesten die allemaal. Uh, en wat zag je zelf aan het eind in die In the Mirror. hè jonge jonge jonge. Michael ja. Jackson. Ja ja. Het is inderdaad. Uh, de duistere dagen, de nachten die langer worden. Ik ga even, Beb, voordat ja? we het vergeten. Want het kan natuurlijk zijn dat mensen net hebben ingeschakeld net, in ja. dit... Ja, uh, we het? aan hebben... gaan vertellen. Hè? Ja. <laughs> we hebben hier tegenover, op mij zit Arnold Jan Scheer... die heel veel weet van uh, tradities. En uh, zich heeft geïnteresseerd in de zwart-wit-traditie die wij... Uh, die wij uh, hier hebben we afgekalfd naar de roetveegtraditie. Maar dit is eventjes heel kort door de bocht. En naast hem zit Françoise Redelaar. En we hebben het vandaag over Halloween. Een traditie die hier steeds groter wordt. Steeds leuker gevierd wordt. En we vragen ons af uh, waar komt het vandaan. En ook waar gaat het naartoe. Um, Arnold Jan vertelde voordat we muziekjes gingen maken net. Dat... Uh, uh, ...Halloween is gerelateerd aan Sinterklaas. Nou, dan zitten we natuurlijk inderdaad wel in tradities met uh, verklede mensen. En uh, Arnold Jan vertelde ook dat in Oostenrijk een andersoortige optocht is. Ja. Eind november, dus niet mm -hmm. echt met Sinterklaas... ...maar wel gerelateerd aan... Ik vind dat, vertel, vertel het ook eens aan de luisteraars als je wil... Nou ja, de, de in, in, in Oostenrijk bijvoorbeeld is heel populair de krampus. Krampus. Krampus, ja. En dat komt van kre, grijpen, krampen. Oké. Okay. Uh, dus je voelt wel, dat heeft heel veel te maken met, uh, met, met uh, Halloween. Alleen, he, Halloween is, uh, is Keltisch. En uh, er zijn ook Germaanse varianten, zoals Sint Maarten. Maar... Uh, maar grijpen, grijpen, daarmee bedoel je dat geesten ons grijpen? Of? Ja, ja, maar ook dat uh, het is ook een vruchtbaarheidsfeest. Uh -huh. uh, dus uh, dat grijpen heeft ook wel te maken met de meisjes achterna zitten. Aha. Ja. Bang, dat is ook een Daar beetje bangmakerij. Meisjes, hè? Oh ja, ook, dus ook een beetje die bangmakerij. Maar dat is niet vlak voor alle zielen, heb ik begrepen. Dat is later in het jaar, dit krampoes. De krampoes, die zijn de, de hele maand december zijn die er. Oh, okay. ja, en uh, dat zijn dus uh, duivelachtige figuren, zijn duivels. En uh, een het, het, uh, duivel is een dier, is een, is een, heeft hoorns, heeft is, ja. een, is een bok. Een bok is een vruchtbaarheidsdier. Oké. Okay. Dus uh, de, de, dat, uh, m, dat maakt dat... Uh, maar er zijn heel veel dieren daarbij betrokken. Beren, uh, wolven, hè? denk aan de weerwolf. Ja. Uh, en men had in de prehistorie een diercultus mens stond mm -hmm. dichter bij de natuur dan wij nu uh, staan. Dit waren allemaal spannende dieren... want die konden je pakken en opeten. Je konden je opeten, beren konden je opeten. En zo. Ja. En je moest dus ook... Uh, de, nou ja, ik ben bij heel, heel veel berenfeesten geweest. Mm -hmm. In Italië, in, in de Pyreneeën enzovoort. Maar dat was, er was een heel grote beercultus. Oké. En even terug naar die krampus, uh, Arnold-Jan. Maar mag je één ding zeggen? Ja, uh, vertel. Uh, uh, Sint-Nicolaas treedt vaak ook op met een beer. Oké, okay. ja. die heb ik hier nog niet gezien. Nee, niet hier. Maar Behalve ik... het cadeautje, dat je een beer krijgt. Ja, <laughs> nou, maar mensen kijken. Kijk, mensen zijn heel lokaal bezig tijdens die dagen. Ze zijn heel op hun familie gericht ja. en op hun huis. Ja. Ik ben altijd op 5 december in het buitenland. Okay. Dus ik, in Tsjechië of, of, of waar dan ook. Dus nou ik... hebben we net vastgesteld dat Halloween met een gunstig windje... en we hebben wat orkanen tegenwoordig... flink naar Nederland is gewaaid. Die krampoes... Uh, krijgen wij daar ook nog iets van mee? Is ja, dat... dat is er al. Dat is, dat dat is is er sinds al. de jaren 4, 5 is er al in Rotterdam een krampusloop. Krampus okay. Dus ook een, ook een parade, dus een optocht uh, met, met allemaal krampussen. Met dus hele enge figuren erbij. En, en als je ze in Graas in uh, Oostenrijk ziet... Dat is angstaanjagende figuren zijn dat. En die gaan samen, treden ze op met Sint-Nicolaas, in een parade. En dan... Dan worden ze toegejuicht door hele kleine kindjes ook. Ja, ja. En, uh, en ze, ze, die, ze zijn geliefd. Ja. Dus, dus, dus, dus die, die duivel is ook geliefd. Dus bij, in Spanje bijvoorbeeld worden ook, wordt, is, er ook in, in, is er ook een, een, een, een parade van, van, van de duivel. En die ook weer kleine kindjes eerst bang maakt. Dus die, in het eerste, als ze heel klein zijn. Dan hebben ze geen besef. Dan, dan weten ze niet dat het, dat het, dat nee, het kwaad is. Nee. Daarna leren ze, zijn ze, zijn, vinden ze het heel eng. En weer een paar jaar later dan, dan zijn, ze, zijn ze nergens bang voor, meer voor. Het is okay. dus een inwijding. Het is een inwijdingsfeest. Nou ja, wij hebben hier dan straks Halloween... waarvan uh, Françoise net zei. Alsjeblieft niet al te bloederig. Moet het zo bloederig zijn? <laughs> en, um, dat, dat hoeft u van ons niet. Uh, nou ja, als jij met je parade gaat lopen, is het avond. Ja. Uh, en heb je vorig jaar gemerkt dat er toch nog wel mensen kinderen bij zich hadden? Zijn er kinderen op straat? Ja, er waren kinderen, kinderen. Ook hele kleine kinderen. En ook. allemaal uh, ja, uitbundig verkleed. Dus het was oh, ontzettend leuk. Er lopen ook kinderen mee in de parade? Ja, zeker. Ja, want ja, een aantal vrienden hebben ook kinderen. En uh, goed, uh, zodra ze horen dat ze verkleed kunnen, dan... Uh, dan is het natuurlijk ja, al feest. Ja, een dikke pret. Mooi. En, uh, ja, dat was ontzettend uh, leuk om te zien op onze uh, pagina. Facebook van uh, Halloween Zandvoort uh, staan ook hele leuke foto's. Ook van die kinderen. Prachtig mooi verkleed. En, uh, het was echt een, een, een leuk feest voor jong en oud. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, belangrijk om nog heel eventjes de aandacht om te vestigen. Alles wat u erover wil weten. Wij vertellen er nu over wat ons te binnen schiet. Is dus op... Zandvoort, Halloween Zandvoort, begrijp ik, is een Facebookpagina. Ja, klopt. En daar Zandvoort is op Halloween. te lezen. Ja, daar kun je alle informatie uh, vinden. Nou, ik hoop ten eerste, dat moeten wij natuurlijk altijd maar afwachten... dat we lekker weer hebben voor zo'n... dat het een heerlijke ja. avond is zoals nu. Zou het wel heerlijk zijn om op een terras te kunnen zitten... en zo'n uh, parade langs te zien komen. Dat moeten we ook hopen voor zaterdag 28 oktober... als wij de Halloween parade door Zandvaart zien trekken... Uh, verzamelen bij het station... om 8 uur. En dan wordt het lopen met elkaar... langs de terrassen waar iedereen... de parade toejuicht of er eventjes... achteraan gaat lopen en een klein stukje... naar het volgende terras. En het eindfeest is, heb ik begrepen het Raadhuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Klopt. Het uh, Gasthuisplein Ja, daar eindigen zeg maar de parade. Ja. ja, en dat zal ongeveer zijn om... Hoe lang duurt zo'n parade? Nou, ik denk dat we daar rond half tien, tien uur aankomen. Oké. Okay. Ja. Nou, harde dus mensen kunnen ook daar naartoe... om jullie te onthalen. Ja, dat kan ook. En dan even ja gezamenlijk het feest af te sluiten. Zeker. Uh, wil je nog een oproep doen voor ondernemers... om uh, aan te sluiten en mee te doen... Uh met, ja, met het, het een en pleziering. Uiteraard is denk ik, nog niet iedereen benaderd of op de hoogte. Maar het zou hartstikke leuk zijn dat iedereen die zeg maar, zich op de route bevindt... of dat nou horeca is of een huis of wat dan ook... dat iedereen zijn eigen draai aan Halloween geeft... en, en, en buiten staat en verkleed is... en ja, er samen gewoon een mooie feest van kunnen maken... Ja, zo is dat. Ja. Als mensen nog vragen hebben, ondernemers of mensen die zich aan willen sluiten... hoe kunnen ze dan contact opnemen? Um, nou, ze kunnen in ieder geval contact met mij opnemen of via de Facebook-site. Ik sta zelf op Zwaas aan Zee of ja. via de Halloween Zandvoort-pagina. Die kunnen... heet ook gewoon Halloween Zandvoort? Ja, ja. ja, ja. Nou, ja. makkelijker kan het niet. Nee. Hè? Dat moet te vinden zijn. <laughs> Halloween, Zandvoort ja. mensen. Daar kun je ook de foto's even terugkijken. Om te zien of het werkelijk heel eng is. En of het geschikt is voor kinderen. Dat, dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf inschatten. Uh, maar daar kun je dus al een kleine indruk krijgen. Van hoe het er allemaal uit gaat zien. Klopt. Uh, we gaan nog even een nummer draaien. Of gaan we het al afsluiten? Ik denk dat, we nog heel eventjes, dat ik nog even naar... Het, uh... Arnold Jan tegenover mij kijkt. Oké. Okay. Ik zie hier een man vol verhalen. Mm -hmm. En als ik je heb gevraagd... we hebben het vandaag over Halloween... Dan, vertel je, dan gooi je één bladzijde van je enorme boek van kennis open... en dan vertel je ons iets over Halloween. Eigenlijk tuimelen de woorden door je hoofd, zie ik... Ik denk dat we jou terug moeten gaan zien. Want uiteindelijk beginnen alle winterfeesten nu nog. Ja. Dan gaan ze nog krijgen. Halloween. Kunnen we leuk over napraten. Dan komt Sint Maarten. Dan gaan we richting Sinterklaas. En wat leuk is. Is dat jij die relatie kunt leggen. To tot wat er waar het vandaan komt. Hoe het in werelddelen wordt gevierd. Ieder binnen de eigen cultuur. En uiteindelijk ook uh, hoe we het hier gestalte geven. En kunnen gaan geven. Of misschien nog eens over na moeten denken. Hoe we het geven. Ja. Dus als, ik denk ik nog dat... een, als ik nog een tip mag geven. Alsjeblieft. Uh, ik, ik, veel, veel van de informatie die ik verzameld heb. Ja. Die staat op wildgeraasdefilm.nl Wildgeraas. Uh, ja, wildgeraasdefilm.nl wildgraas... En ja. Daar, daar staat bijvoorbeeld, er uh, zijn ook dvd's te koop en zo. Uh, mijn ontmoetingen met de duivel. Aha. Want ik heb de duivel heel vaak ontmoet. Uh, en, uh, dus uh, daar staan ook allemaal filmpjes op. En ook okay. op YouTube. Onder, onder, onder, die, onder die naam. En uh, ook op Facebook. Hartstikke leuk. Nou, we gaan ons uh, voorbereiden om gewoon eens de straat op te gaan. En uh, in actie te komen rond alle dingen die we willen vieren. Want we moeten gewoon alles vieren. Alles herdenken. Alle tradities doen. Arnold Jan, ik denk dat we jou terug gaan zien. Althans, ik lijkt me leuk om met je te gaan praten over Sinterklaas die er straks aankomt. Ik wil uh, zwaas. Frans Zwaazen Redelaar. Heel erg danken dat ze hier vandaag even willen vertellen. Van de aankomende parade. 28 oktober in de Dorp. Halloween parade. Arnold Jan en Zwaas We gaan napraten. Misschien kom je ook nog even hierbij Leuk. zitten. Ja. Een ke volgende keer. Arnold Jan bedankt. En tegen jou zeg ik tot ziens. Oh, tot ziens. Want uh, tot ziens. we hebben nog heel wat te bespreken. We gaan nu eerst even laten bezinken. Met een heerlijk muziekje. En uh, we verheugen ons vooral vast op. Halloween. Zeker. Nou, het muziekje gaan we overslaan, want we zijn al toe aan de reclame Moet en de ja, maar. ja, ja, ja. Time ja, ja. passes quickly. Zo is het. Hier gaan we. We komen zo weer terug naar de, na het nieuws en de reclameboodschappen. <kwijnt> Nou, ik zet dan toch nog maar even een muziekje op, want ik hoor helemaal nog niks. Ik ga even het andere scherm in de gaten houden. En dan gaan we even nog luisteren naar uh, I put a spell on you.